Jobboot met het NOS-journaal. Bessel Proactief, de margarine lage cholesterolgehalte, wint het gouden windeid 2012. De prijs wordt toegekend door consumentenorganisatie Foodwatch aan het product met de meest misleidende marketing. Volgens Foodwatch bevat de margarine wel stoffen die het cholesterolgehalte verlagen, maar is nooit aangetoond dat het de kans op hart- en vaatziekten vermindert. Het aandeel Douwe Egberts is aan de Amsterdamse beurs geopend op een koers van 8 euro. Topman Herkemey opende de handel met de traditionele gongslag. DE Master Blenders 1753, zoals het aandeel heet, is de koffietak die afgesplitst wordt van het Amerikaanse moederbedrijf Sarah Lee. Douwe Egberts was eeuwenlang een Nederlands familiebedrijf. Vanaf vandaag kan er in aandelen Douwe Egberts worden gehandeld, maar de orders zullen pas worden afgehandeld op 9 juli. Dan is de afsplitsing van het Amerikaanse moederbedrijf een feit.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 Op de conceptkandidatenlijst van het CDA voor de komende Tweede Kamerverkiezingen staan veel nieuwkomers. Bij de eerste 15 mensen op de lijst staan er acht die nu niet in de Kamer zitten. Opvallend afwezig is Ad Kopian, die had zelf gezegd door te willen in het parlement. Volgens partijvoorzitter Petoom heeft zijn afwezigheid op de lijst niets te maken met zijn afwijkende standpunten. Van nieuwkomer Mona Keijzer werd gisteravond bekend dat ze op plaats 2 zou staan, lijsttrekker Siebrand van Haasma buma het weer vrij veel bewolking en enkele buien, vooral in het zuidoosten, kans op onweer. Middagtemperatuur tussen 14 graden in het noordwesten en 19 in het zuiden. Later in de middag in het noorden, ook zon. Dit, was het en Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vier in de Randstad op de a 7 Hoorn richting Zaandam. 5 kilometer voor Knopend Zaandam. 3 kilometer voor Knopend Raasdorp. Op de A9 richting Amstelveen. A10-Ring Amsterdam Watergraafsmeer richting Koenplein. Tussen Knopend de Nieuwmeer en Westpoort 5 kilometer. En op de A10-Ring Amsterdam West richting Zaandstad is de linkerrijstrook dicht door werksmede tussen Geuzeveld en Slotermeer. Tot zover de verkeersinformatie.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 you oh. de zomer van ZFM ZFM Soundforce en voor 106.9 FM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 Dus, uh, e l c a b e -c -a -o Om mee te doen ben je iets te laat. Maar als zekerheid, um, zeker is het een mooie avond. Dus je kan gaan kijken bij Stamptelvioen Meijer aan Zee. Vismaaltijd. Er worden volgens ouders niet zo lange banken geplaatst bij het Waarbij mensen in Kledracht u hun drie gangen vismaaltijd serveren. Dit alles gaat onder het genot van een gezellige Zeemansliederen. Die live gezongen worden door vol. vol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 Muziek van Gavin DeCraw nu. Dit is Chariot op CFM. Staring at a maple leaf. In and on mother tree. I said to myself we all lost tons. Your favorite fruit is chocolate cup covered cherry A sea less watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. Body Even over fields of sand, seas just me.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 And be your private feature. If I bring out my camera, will you be in my future? Cause we gon' do some things. Hope your daddy ain't a preacher. I wanna see you move like they move it in Jamaica. Pretend I am my thinner, she can be my salt shaker. You ain't trying to hide it, call you a troublemaker. And I'm a troublemaker, make maker, make, -er, make -er.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 waarin uh, alle leerlingen van de Maria School deelnamen, heeft een heel veel geld opgeleverd voor de stichting Knoeken voor Kai. Alle groepen hebben onder leiding van directeur Carla wind een sponsordiktee gemaakt waarbij ze zich uh, lieten sponsoren door familieleden en kennissen. Dat leverde een prachtig bedrag op van uh, 4415 euro en 16 cent. Een werkelijk schitterend resultaat natuurlijk was uh, Kai met zijn moeder afwezig, Terwijl klas voor klas het diktee in de aula van de school maakte, was Kai volop met de kinderen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 Emeritaat gaat. Dat heb ik nooit gehoord. Nou, hij moet stoppen. Emeritaat. Stotten. Dat is ook een woord dat je niet zo vaak hoort, volgens nee. mij. Yep. Duivel is nu 70 jaar en gaat met pensioen. De Agatha-parochie in Zandvoort. En de Antonius en Paulus-parochie in Aardenhout. Die heeft hij beide jaren lang geleid. We uh, hebben een feestelijk afscheid voor hem georganiseerd. Het uh, begint op vrijdag 8 juni in Agatekerk uh, om half negen. Is dat geweest, toch? 8 juni? Oh, oké. Okay, dat is twee dagen terug. Maar hij heeft dus uh, afscheid um, genomen. En um, we gaan hem uh, niet meer terugzien.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 De loterij is onderdeel van de sponsoring die plaatsgenoot Joke Broer heeft georganiseerd in het kader van de fietstocht van Groningen naar Maastricht. Veel Zandvoortse ondernemers hadden een mooie prijzen ter beschikking gesteld, waardoor de loten Geet het aftrek vonden. Joke en haar team hebben nu het prachtig bedrag van uh, 7477 euro binnengehaald voor dit zeer sympathieke doel. Nee, tot zover um, Zandvoorts nieuws van, uh, van de, deze uitzending. Mag ik wat er klaar maken? Ja, natuurlijk. Voor onszelf.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 Goed verkocht. Goed Adder, verkocht. Adder. Dus uh, wil je nou een DJ, je hebt bijvoorbeeld een feestje of uh, een bruiloft of een afscheid van iets. Misschien dus heb je een eigen kroeg in Zandvoort en ben je nu aan het luisteren en wil je het uh, een feest of een avond nog wat spannender maken. Kan je vanaf nu DJ's huren bij CFM voor een aantrekkelijk prijsbedrag. Kan je dus um, twee DJ's krijgen van CFM Stantwoord die de hele avond gaan verzorgen. En ik weet zeker dat deze plaat er langskomt. Die op een nieuw van Arme van Buren speciaal voor het Nederlands helftal. Het EK gemaakt. We are here to make some noise. Well, don't talk about quantity, Cause there's no fish left in the sea Greed a man Been telling off the left The rest of the world. And you better play In nature's way she won't take it all away And don't try and tell me You know my been Her bad right from wrong Oh, you've upset the balance man Done the old. De fijn zegt, Jameer Kuip ZFM en When You Gonna Learn ja, en uh, de, de band, die bekend werd met Out to the Bouncer, studio killer, heeft een nieuwe plaat Arrows and Apollo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 Ik heb wel, dat zeg ik altijd tegen, tegen mensen waar ik ben. ik zeg Het is net of hij elk moment wakker kan worden. Hij zegt, oh, hoe is het met jullie? Hij ja, is zo, helemaal zo, mooi opgemaakt natuurlijk. Ja. Zo ligt het erbij. En dan denk, ja. Maar het is toch raar dat het jongetje opeens wakker wordt. Hij is dus wakker. En binnen een is hij weer dood. Of die man die heeft gewoon even aan een krekpijpje gezeten. Of het is echt gebeurd. En dan denk je toch van, hoe ziet die zorg eruit in Brazilië? Ja. Apart verhaal. Heel, al, heel apart. <lacht> uh, het welbekende... Online uh, uh, winkelshop uh, uh, gebeuren bol.com straft de verzendkosten af. Ook krijgt een klant 30 dagen bedenktijd en staat de klantenservice voortaan 24 uur per dag gereed. Bol.com de beslissing hebben genomen naar kla uh, uh, klantenonderzoeken. Mensen zouden soms toch kiezen voor een winkel in de stad, vanwege de hoge verzendkosten. Ja, nou, maar dan zeggen... zit er natuurlijk een addertje uh, uh, onder het gras, want dan moet je wel minimaal 20 euro besteden bij bol.com. Oh, is dat zo? Ja. Ja, ik, uh, ik uh, bestel wel eens uh, uh, films en spelletjes en dingetjes uh, via bol.com. Ja. En ik uh, kijk ook wel eens voor tweedehands. En ik betaal soms bijna net zoveel als mijn een verzend een, een Voor een film, als ik hem tweedehands koop. Ik hoop...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 Nou ja, het moet dus wel minimaal 20 euro zijn. Bol.com schaft de vissen kost af. Ik weet niet wat allemaal gebeurd hoor, maar... In uh, Maastricht is een, een 59-jarige bel van het weekend in slaap gevallen voor een verkeerslicht. De hulpdiensten kregen een oproep dat de man onwel was geworden. Maar bij nader inzin bleek hij 1,7 promil alcohol in het bloed te hebben. Stel je voor je staat achter bij een verkeerslicht en hij blijft maar staan, hij blijft maar staan. Hoe lang wachten? Kan je heel lang wachten. Nou, uiteindelijk kwam dus die hulpdienst en uh, bleek hij 1,7 promil alcohol in het bloed.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 Wordt de band sterker mee? Dus als je over ander... oh, dat over andere. Oh, stel ik rolde uh, met jou over onze programmaleider uh, Albert-Jan Vos. Dat doen we Wordt, al, de, band, maar dat uit. wordt ja. de band tussen ons sterker? Ja. Ja, ja, ja. Je krijgt toch een beetje het samen gevoel van hey, wij gaan streven tegen uh, tegen hem, ja. weet je ja. wel. Ja, ja, dus zo, zo werkt. Maar ja, voor hetzelfde het. gehad ga je over diegene waar je mee zit te ronden, ook weer een voor die jongen waar jij dan... Dat gebeurt volgens mij zo vaak, dus achter iemands rug, zo'n nee, hekel de Mensen zijn gewoon één groot rollo blad. Nee. Eigenlijk wel, hè. Vooral de vrouwen, hè. Ja, de vrouwen zijn het eerst. Nou, ja, tot zover een aantal, een aantal berichten. Onmerkelijk, hè, dat verhaal van dat jongetje uit Brazilië. Ja, ik, eh, ik zou het niet doen. Zometeen muziek van de Killer, Mr. Brightside, en hier is Eddie Money. op ZFM, Mr. Brightside vanaf nu ook te volgen op Twitter, ben je op Twitter zit je op Twitter, social media ZFM Sandvoort is nu te volgen via Twitter at ZFM underscore dus laagstreepje Twitter, of uh, uh, at ZFM laagstreepje Sandvoort kan je ZFM volgen met uh, onder andere ja, veel regionieuws, maar ook nieuws over ZFM Sandvoort, dus uh, doe dat vooral